Liselotte Thomasen met het NOS-journaal. In Den Haag wordt vandaag de enorme explosie in de wijk Tarwekamp herdacht. Een deel van een woonblok in de wijk Mariahoeven stortte een jaar geleden in en er brak brand uit. Zes mensen kwamen om het leven, tientallen mensen raakten dakloos. In de Adventkerk in de wijk is vanmiddag een herdenking waar ook burgemeester van Zane iets zal zeggen. Het is nog onduidelijk wanneer kan worden begonnen met de herbouw van de zeven verwoeste woningen. Voor de explosie in Mariehoeven zitten zeven mensen vast. Bij een brand in een nachtclub in India zijn zeker 25 mensen omgekomen. Dat gebeurde in de stad Arpora in de zuidwestelijke staat Goa... Onder de slachtoffers zijn zeker vier toeristen en veertien medewerkers van de club. De anderen zijn nog niet geïdentificeerd. Volgens de eerste berichten ontstond de brand mogelijk door een exploderende gasfles in de keuken. Chinese straaljagers hebben gisteren hun vuurleidingsradar gericht en vastgezet op Japanse vliegtuigen. De radarsystemen worden gebruikt om wapens goed te kunnen richten op een doelwit. De Japanse vliegtuigen vlogen boven internationale wateren. Japan noemt het incident gevaarlijk en wil dat China maatregelen neemt. De afgelopen tijd liepen de spanningen tussen de twee landen al op. Vorige maand zei de nieuwe Japanse premier dat een eventuele Chinese aanval op Taiwan... een militaire reactie vanuit Tokio zou kunnen betekenen. China reageerde daar woedend op. De brandweer in Australië krijgt de verschillende natuurbranden in de staat New South Wales nog niet onder controle. Inmiddels is in zes gebieden de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn zo'n twintig brandhaarden en er zijn al meer dan duizend brandweerlieden ingezet. Door de felle wind en hoge temperaturen kan het vuur zich snel verspreiden. Het weer, vanochtend af en toe zon en overwegend droog. Vanmiddag neemt de bewolking toe en dan gaat het regenen. Het waait ook flink, het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Just a thing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 En balig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 en al daar overleden op 5 augustus 1992. naam was Helena Kokpolder... Nederlandse volkszangeres uit de Jordaan. En samen met Johnny Jordaan mag ze aanspraak doen... tot gelden op de bovema titel de beste stem van de Jordaan. En Helena Polder was in het vijftiende kind... van de 16 kinderen van Gerardus Cornelis-Polder... en Johanna Ko Jacoba Cornelissen. Ze groeide in betrekkelijke armoede op in de Lindengracht...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 Route, is er voor mij op plaats, weet ik al Ah jesus man, je hebt alweer gedronken Nou als het die goed is, dan draai je je maar op Als je maar weer niet zo gaat liggen rond wij dan maar stil, ze dat ik al mijn Ieder huisje heeft zijn kruisje En het is niet altijd goed Maar dat is niet erg, want zoiets hoort erbij. Gaat overal gebeurt hetzelfde, daar kun je bijna zeker van af aan. hoort steeds hetzelfde verhaaltje, als er naar dit toe wordt gegaan. Daar is hij weer met zijn koude voeten. De reinen en als je dan nog een heel potpoosje van klinkt de slaap tot morgen hoor je nou De wind torsware fijn Ik loop een straatje om, kijk wie ik tegenkom. Het zijn die leuke buurtjes van beneden. Mevrouwtje, meneertje, voortreffelijk weertje. Hoe gaat het er mee? Daar komt een kinderpaar, de handjes in elkaar. Wat kijken zulke kleuters toch tevreden? Hij zegt, zij. Heet Jantje, hoe gaat het ermee? Dan maak ik met de bakkersvrouw een praatje Over dit of dat De goede oude tijd of over baby's Och het geeft er niet te wat Zo'n heel klein straatje rond Een glimlach om je mond Al kijk de een of je lacht maar, je doet maar, je knikt maar, je groet maar, hoe gaat het ermee? Zo'n doodgewone man met een convectiepakkie Zo'n man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan. Zo'n hongerleier, zenuwleier van een kleine man. Dat is de kleine man, de kleine burgerman. Zo'n doodgewone man met een convectiepakkie Zo'n man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan. Zo'n hongerlijder zweem zo je bij je van mijn kleine man. Zand voort mijn naam, zand voort mijn bloed. Jarenlang liep ik hier, voelde de wind zo goed. Oh, In de jaren vijftig kinderen speelden vrij onder de zon zo driftig visserschepen voer. Drums Af en toe dan uh, krijg ik inspiratie. En dan denk ik van, ik ga eens een ander plaatje draaien. Een ander plaatje maken in de studio. Wat dan weer uh, iets anders is. Maar in ieder geval over Zandvoort gaat. En het klinkt dan een beetje oud-Hollands. Het was uh, Zandvoortse jaar. En daarvoor hoorde u André van Duin met de winter, zware koud. Een medley met al die grote hits. En de volgende plaat is koud, hè. Is een satire-rap nummer uit de winter. Van de jaren tachtig. Het hoort er eigenlijk niet bij, maar...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 Met koud hè? Zeg heb jij jij het weer, bestel fokken weer! Hé! Wat voor koude tenen, koude horen, koude klauwen hè! En? vies Hé! Alcohol die regen op je kop! De radio speelt zacht een kerstrefrein. De kou is scherp. Langs de boulevard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 De eeuwigheid en kleine Henkels tracht bracht de moeder mee naar het graf, maar hij besefte niet, ondanks zo'n groot verdriet, dat nu zijn moeder voorgoed hem verliet.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 Maar toen zijn moeder dood werd hij op vlak te groot en eilend riep hij moe. Straks kom ik naar u toe en op een zekere keer toen lezen vader peer het fijntje in het graf naast zijn moedertje neer. Bij de muur van het oude kerkhof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 Als je niet meer vliegt, dus nam ik het beestje mee. En binnen is het toch.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 We hebben gelachen en waren jong Soms dingen gedaan, wat eigenlijk niet kon Oh, de mooiste momenten, niets was te gek We waren bang voor niets En dit wat we hebben is wat echte vriendschap is Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou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 de Nederlandse regering. Wij, ze, wij mogen dus uh, democratisch stemmen. En uiteindelijk uh, doen ze er toch niks mee. TVM's antwoord. Nu op de radio. Vader Abram. Met bij de winter. Wat hoort daarbij? Sneeuw. Bij de winter hoort de sneeuw.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 Onderweg zometeen nog Johnny Jordaan en Tante Leen met bloemetjes in de Jordaan. Maar eerst hoort u Ben Kramer met Winter. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En uiteraard als u het programma gemist heeft... volgende week zaterdag tussen 1 en 2 in de middag wordt het programma herhaald. Ik bedank nog even Koordraaier... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud-onderstalige muziek. Ik wens nog een fijne zondag, nogmaals. En geniet mee van Ben Kramer met Winter. Tot ziens. De kou is gekomen. Kaal worden bomen. Dokere wolken. Nog even en dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM.